I'm tijd Fit, The Lion Sleeps Tonight, maar is om 7 uur bij je, we hebben iemand aan de telefoon. En we gaan even kijken wie het is met bel. Hallo, uh, goedemiddag, met Remco uit Dag. Kortenhoef. Dag Remco. Goed, vertel eens even iets, wat jij net een helft verhaal tegen me verteld. Vertel eens tegen de luisteraars hoe je het allemaal ontvangt. Nou, het komt hier uh, prima binnen, ja. alles is ruisvrij ruis, stereo, mijn complimenten en... Uh, ja. Nou, het is gewoon perfect, mag ik wel zeggen, het is uh, veel beter in tegenstelling tot vroeg, op 99 Twee ja. En toen ging ik naar de 96,2 toen was het echt knudden. Want, uh, we weg te, uh, en je vond het ook en, in uh, Special Stereo, hè? Ja, ja dat, is, uh, dat is wel erg goed, ja. Helemaal ja. ruisrij. Oh, prima. Dat is echt prima. En ja. het is gewoon uh, ruisrij. Ja, alles. Prima, zeg perfect. Jouw je te er te doen? Ja, ik wou het goed te doen. Aan de uh, ja. boys dat het korte hoef Altenluister, weet waarschijnlijk wel wie uh, ik bedoel. Ja. En aan alle mensen die ik ken. En iedereen die je kent. Oké. Okay. En dat was het? Nee, hey, succes met jullie. Ja, hartelijk bedankt. En ik blijf luisteren. Oké. Oké, okay. okay, dag. Dag. Man at work van het album Business as Usual rijden wij de derde track van kant 1, is getiteld Down Under. Traveling in a friday combi On a hippie trail head full of zombies I met a strange lady She made me nervous me in and gave me breakfast. And she said, Do you come from a land down under? A woman born. Can't you hear? Can't you hear the thunder? You better run. You gotta take cover. We hebben al lang genoeg in de steek gelaten, Doet het steek zijn tong uit. Kom om jongen. Ja, je hebt een lelijke fiets, dat heb ik ook wel gezien. naar Man and Work. En een schitterende titel, Down Under. Dance with me. Meer werd ik niet, misschien dat ik vanavond even tijd was. Dames, bel. 184-168. Nightlife, Unlimited. Een remix, moet ik ook nog even vertellen. Het is een remix van Dance with Me. Die wil wel bij deze bel 020 184 168. Onder dat nummer zijn wij gedurende deze testuitzending te bereiken. Het is maar even dat je het weet. Third World! In samenwerking met Stevie Wonder en het schitterende mooie Try Yallow! Probeer het eens 020 184 168. En straks over een minuut of vier. Kortom, na deze plaat, rechtstreeks in de uitzending de gul te overbrengen. Aan wie dat weet je nu wel? Oh, oh, ja, ja, ja, we weten het wel. Deze Wel Radio met de testuitzending. My the world to try, try, love, they only love that can bring peace, try, try, love, so won't you try, yeah, yeah, yeah. En hartstikke van sorrow ja, ja, So won't you try ja, ja, ja, ja. Try to ja, ja, do I know that You should know it's not what my word to Third We All right, y'all ja, ja. Ik kan proberen om te bellen so, met 020 184 168 Rond, eh uh... Oh ja, kan ik nog even de geloeter doen? Natuurlijk kun jij de groeten doen. Als je nu 020-184-168 draait, kom je bij Decibel Radio rechtstreeks in de uitzending. We hebben je dan de telefoon. Goedemiddag met Decibel. Ja, dit is Burger. Hoi. Ben je de groeten doen? Ja hoor. Uh, Madeleine, Jonkers. Ja. En dan pas uh, 22. Ja. Uh, nou, nah, en uh, jullie. Ah, dankjewel. <lacht> Voortaan uh, wat enthousiaster, hè? Wat? Voortaan wat enthousiaster, niet van ja. en, uh, en uh, jullie? Ja, natuurlijk. En jullie. Ja, nou, laat maar. Nou. <laughs> hey, bedankt voor je telefoontje. Ja, oké. Okay. Dag, 184168, om rechtstreeks de gilde te doen via Decibel Radio. Met Decibel. We doen geen verzoekjes, nee. moet ik het dan nou nog vaker zeggen. 020 184168. met Decibel, goedemiddag. Met dan kan ik de groeten doen? Ja hoor. Uh, ik wil de groeten doen aan Candice, Floor, ja. Hermine, Titia, Dignes en verder de hele klas die ken. Uh, woon jij gewoon in Amsterdam? Ja, ik woon gewoon in Amsterdam. Zijn we goed ontvangen. Ja. Ja? Ja. In ja. welk stadsgedeelte ongeveer? Ehm, um, in Noord. In... Nee, ik doe eh, uh, in Zuid. Dat is precies de Plas andere kant Oké, okay. zeg bedankt. Goed, in ook de grote van Willem. Oké. Okay. Doei. Dag. Verder moest ik nog even Joop bedanken van Adam. Ik zou het bijna vergeten. Joop bedankt van Adam. Met deze wel. Ja hallo met Heidi. Dag Heidi. Hallo, ik wou de groeten doen. Twee Ga gang. Aan mijn vader en moeder. Ja. Aan Peter, aan mijn oma, aan de familie Zitvast en de familie De Lange radio picasso en kosten wij even een schaal en aan ons ja en aan jullie betrapt zeg bedankt voor je telefoontje Ja, dag 184168 met deze Daar dan schrik je er een beetje van anders te zwijgen nou 184168 met deze Postman dag aan de marie ik wil even de groeten doen ja hoor Um, aan uh, Karin Doelmans, die is jaar. Ja. En aan um, de klas H2C in Meidrecht. In Meidrecht. En aan mijn vader en moeder en aan Frans Kofman. Waar woon je zelf? Meidrecht. Zijn we daar goed ontvangen? Ja, prima. Ja? Oké, okay. ja. zeg hartelijk bedankt voor je ja? telefoontje. Daag. Daag. 184168, luisteraars van Decibel Radio. En ik vertel je dat het drie minuten over zes is. Met Decibel. Ja, met Wariknari. Dag Wariknari. Ik wou de groeten doen aan iedereen die ik kon in de Spadamme buurt. Prima zeg. Zijn we goed ontvangen bij jou? Heel toffe de bof. Heel toffe de bof. Ja. Arie, bedankt. Oké. Okay, doei. doei. 184168. En we gaan een stuk door met telefoneren met deze bel. Ja, met Sandra. Wacht even, even mijn vocht uh, van. Zo. Ja? Ik ga even de groeten met Marina. Ja. En Ingrid. Ja. En Walper En dan ons. Ja, en dan jullie. Ah, foei. Zeg, luister je in het weekend ook altijd naar deze bel? nee. Ah, schaam je. Ja. Schaam je diep. Hey ik reken erop dat ik het afstand weekend wel luister ja. oké okay. doei doei 184168 met deze goedemiddag ja nou met Cynthia dag Cynthia ja ik ga iedereen de groeten doen die mij ken. Kom. I iedereen de jak in ja oké okay. nou van ons de groepjes terug ook kennen we je niet <laughs> doei doei 184168 met deze bel ja met Karin, ik laat het goed doen ga je gang wij groeten aan Lene van George Bastiaan, Sabine Judith Legers en Renate Petit. En dat was het? Ja. En aan ons? Ja, oké. Okay. Ah, betrapt. Groetjes. Oké, okay, dag. Dag 184168. decibel. goedemiddag. Dag, ik ben Paul Weinholz. Dag Paul. Dag. Uh, ik woon in Alphen aan de Rijn. In Alphen aan de Rijn? Ja. En hoe zijn wij te ontvangen in Alphen aan de Rijn? 20 uh, 20%. 20 Is dat met antenne? Uh, ja, met een uh, open diepel. Een open diepaltje. Ja. Zeg, in ieder geval bedankt voor je telefoon of aardig iemand de te doen? Nou ja, er zal hier niet zoveel uh, zitten te luisteren. Nou, dan kan je nog wel eens leidelijk in vergissen. Nou Maar ja. goed, het hoeft niet, of we, we dwingen je nergens toe. Ja, oké. Okay. Zeg, bedankt. Ja, Dag 184168, dat is het telefoonnummer waaronder wij te bereiken zijn. Met deze wel, goedemiddag. Hoi, ik Dag Sip. Hoi, Hoi. ga met jou. Prima. Dank. Uh, ik wou het goed doen aan uh, mijn uh, wiskundeleraar dat hij iets kan uitleggen. Ja. En uh, aan mijn, uh, hoe heet hij nou? Aan uh, Kees. En aan mijn alma, die heb ik in een kistje naar Tim Boekdoek gestuurd. Tim Boekdoek? Ja. Goed. Heel Ah Ja, dat begrijp ik. <laughs> en uh, nou eens kijken en dus jullie kijk, he? En... Uh, Juliet. en oh. Uiteraard. Dankjewel. Dat hoef ik in het volgende bij te zeggen. Jawel. Oké, okay, nou. En we zijn het gek ontvangen. Oké, okay, bedankt. Sipkeltjes. Daag. 184, 168. is de laatste. Met deze wel. Ja, zedenwachtige kunnen we nou dit niet hebben. De laatste op 184, 168. Met deze wel. Ja, zo stol. Dag. Ik uh, wilde graag de groeten doen. Ik woon in Kudelstaart. In Kudelstaart? Ja. Waar is dat? Vlak bij Aalsmeer. Vlak bij Aalsmeer. Ja. Hoe zijn we daar te ontvangen? Ja hoor. Prima. Er ruist iets, maar het is heel goed uh, te horen. Ah, prima. Zeg u wel aan iemand te guil te doen? Ja. Gaat u gaan. Aan mijn man, die op de veiling werkt in meer. Ja. En aan mijn dochter Sander Nilona. Goed, en dat was het? Ja hoor. Goed, bedankt voor uw telefoontje ja, en blijf luisteren. Dag. Iedereen hartelijk bedankt voor het telefoneren naar 020-184. En straks om half zeven staat meneer Huisman al te popelen om jullie telefoontjes te beantwoorden. Deze van Sander Ah... Ah... Uh, ah... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Wat huisman er al niet voor hebt om mensen in Saoedi-Arabië van deze wil te laten genieten. Ja, haalt hier de telefoon voor de pickers! Het wordt moeilijk om te bellen met 020 184 en want de mensen wil natuurlijk ook de hele uitzending mee Ja! Je kunt ook schrijven als het bellen niet mocht lukken met 0,20, 1,4, 1,8 is het postbusnummer 5511-1007AM in Amsterdam. 11 minuten over half 6, hartelijk welkom bij de testuitzending van Decibel. Op 96.2 megahertz in de vrije eter boven Nederland. We komen een heel eind weg en hier is Fanka Palleten. I will. You're living dangerously That's why I want the narrow line Between you and Me. And I love living dangerously That's why I walk the narrow line Between you and a life of crime Klaar de opname van Funke en We gaan iets draaien wat Huismann vast wel leuk vindt. Dit is de bijkant van The Rhythm of the Jungle van The Quick. En Dit is getiteld To Prove My Love. Huismann zegt wat. Wat zei Huisman. Ah Je vindt het wel leuk, je moet niet seren. Anders maken we je remote niet los. denk niets verkeerd over die riem van Huisman. Waar zit hij mij nu aan zijn stoel vast. Want hij was niet meer te houden tot zes uur. Dus vandaar dat jullie niet rare dingen gaan denken over ons ofzo. Zo dan Dat het beter op 33 in vindt. Sharon Brown. A-specialized in law. Huisman, waar heb jij je in gespecialiseerd? Oh. Zal ik me niet uitleggen, luisteraar. Jullie kunnen bellen met 020 184 168. Dat is Amsterdam 020 184 168. Kortom het telefoonnummer van Decibel Radio. Uitzend op 96.2. Radio. En we specialize in low. Het is 7 minuten voor de klok van 6. En nog 7 minuten en dan de gebleer van Huisman op je radio. En na helemaal een uur of 7 kun je luisteren naar René de Leeuw. Dat gebeurt allemaal bij hetzelfde station. We zijn uit op 96.2 MHz en we zijn te bereiken via 020 184 168. Van het album Friends van Shalomar draaien we A Night to Remember. En ik draai hem op van Elias van Atalos. Ik hoop dat je hem leuk vindt. Zo niet, heb je mooi pech gehad. Laat je reacties horen via 020 184 168. Ik sta gisteren, helemaal gisteren een was de Breinhout, die is kwijt gehaakt. Dat was Huisman, terug van Weggeweef. Overigens, mijn naam was van Zolder. Ik zei dit met heel erg veel plezier. Gaan wij, hoor je, de heer Huisman? Ik weet niet of ik het kan lopen in deze wereld, maar misschien hoor je me vanavond nog even terug. Ik zou het echt niet durven. Dat vertellen. Hier is Sylvia Brooks a queen, it's good to be the queen I'm Sylvie, that's the name, the queen's by to claim the fame Gonna tell you a story you didn't know, get ready, get set, Cause here I go I rule the land of Rappersville, castle on a mountain called Sugar Hill, Like Diana Rose said loud and clear, this is my house, I live here, we have a king we, must confess. we share everything cause we love the best And money and friends of every kind Friends are his, money's mine my. my every wish is his command Furs every day, every day, in my hand I consider myself a fortunate lady Sporting my rose and gray Mercedes Oh yes, it's good to be the queen I love Lux G, but it's good to be the queen Save you, you can be sure about one thing Ooh la la, maybe it's good to be the queen The queen is in the hill oh. Drinks were free, so it was a fun. There was more than enough, for it can't be one. So Sammy and Frankie mingle in the crowd. Heard Stevie and Michael singing out loud. They were hippin' and hopping all over the place. Bangin' the buggy right in my face. I got on the mic and I started to rap. Feet starts off and hands began to clap. They were cutting up records fast and faster. But no one did it like our grandmaster. The fun I had, I could not measure this rapping. It's Come out No. here. Lord, Queen. Yes, it's good to see the Queen. Dus aan Harry en bedankt voor het luisteren. Misschien tot vanavond. Veel plezier met Dag Hoi! Baby back. Van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 Een paar maanden geleden had ik nog nooit eerder van Ernst Bijl gehoord. Vandaag kan ik alleen nog maar zeggen ja. Hoor! ja het het. Ernst Bijl, kurkvloer in een keuken. Ernst Bijl, Haarlemmermeerstraat 115a, Tussenmeer 98 in Osdorp. Een Ernst Bijl kurkvloer is er al vanaf 13 gulden 25 per vierkante meter. Wel, voor gratis documentatie 020 100 3x2. Een erst kurkvloer Het meest onder de voet gelopen. Kurkvloeren en keukens. Natuurlijk mooi. Een plaat kun je overal kopen. Maar voor een importplaat ga je naar Atalos.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 De al Roxy Music, maar ik was een heel klein beetje te laat. Een mooie plaat is dit eigenlijk. More than this. Dat allemaal om vijf en half minuut voor de klok van 7 uur. Meneer Leo, ik weet niet waar je op het ogenblik in Amsterdam zit, maar ik dacht dat jij een minuut of zo hier achter de knoppen zou kruipen. Geef niet, dan gaat huis maar gewoon een kwartiertje langer door. Dan Pakken we helemaal geen punt van hier bij deze Radio. Het is toch maar een testuitzending. Dat, dat allemaal voor Amsterdam in omstreken... Gewoon je buiten Amsterdam en kun je dit signaal ontvangen? Bel dat dan even door op 020-184-168. Terug in de tijd, zou je zeggen, eigenlijk vorig jaar 1981. Een grote Decibel heeft het helemaal lek gedraaid. We hebben hem nogmaals uit de kast gehaald, want we vinden toch dat hij in de hitteparades in Nederland we wel een grote klap moet Dit is OMD, oftewel Jorgensen Nerves in de inderdaad. Een beetje flotter als dat je van ze gewend bent. Het heet Inola Kea. En ik denk dat dit mij wel ditje bij jou wel bekend in de oren zal worden. Ik neem de telefoon op en jij geniet van...